Sinds dit weekend is de maximumsnelheid verhoogd naar 130 km per uur. Maar op meer dan de helft van de snelwegen geldt een uitzondering. Daar mag maar 120 of 100 km per uur worden gereden. Daarnaast zijn er veel wegen waar auto's alleen s'avonds of s'nachts 130 mogen rijden. Vaak staan de uitzonderingen met speciale onderborden aangegeven. De ANWB vindt dat onduidelijk. Als je een wat langere route rijdt, of een route rijdt die je niet altijd rijdt, dan, dan is het toch, toch even wennen en dan is het uh, ja, toch ook goed, goed om te weten uh, waar je aan toe bent. De AWB gaat opmerkingen die bij het meldpunt binnenkomen inventariseren... en aanbieden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het oosten van China zijn bij een explosie in een kolenmijn 14 mijnwerkers omgekomen. Volgens de Chinese staatstelevisie waren tientallen kompels aan het werk... toen er een ontploffing was in de kolenmijn... Meer dan 20 mensen konden ontsnappen. en zou nog één mijnwerker vastzitten. Het is het tweede grote mijnongeluk in een week tijd. Afgelopen woensdag kwamen in de provincie Sichuan 44 mijnwerkers om het leven bij een explosie. Dat was het grootste ongeluk in de Chinese mijnindustrie in drie jaar tijd. Het Philipsgebouw in Eindhoven, dat zaterdag niet in zijn geheel tegen de vlakte ging bij de sloop, was steviger gebouwd dan op de tekeningen stond aangegeven. Dat zegt directeur Thijs Hezen van het verantwoordelijke sloopbedrijf. Bij het opblazen bleef de kern van het gebouw, de trappenhal, overeind staan. Volgens Van Hezen is meer beton en ijzer gebruikt dan in de bouwplannen werd voorgeschreven. En dat was niet voorzien. Het gebouw wordt verder gesloopt met de sloopkogel en graafmachines met knijpers. Naar verwachting is de sloop morgenavond klaar. Particulieren en ondernemers krijgen langer de tijd om hun huis of kantoor tegen gunstige voorwaarden door te verkopen, heeft staatssecretaris Wekers van Financiën bekendgemaakt. Bestaat al een regeling waardoor alleen overdragsbelasting over de meerwaarde betaald hoeft te worden, als een pand binnen een half jaar na aankoop weer wordt verkocht. En die termijn die wordt nu verlengd naar drie jaar. Maatregel staat in de belastingplannen voor 2013, maar geldt met terugwerkende kracht al vanaf 1 september dit jaar. Het is een tijdelijke regeling tot 2015... in de hoop dat de stagnerende huizen- en vastgoedmarkt weer op gang komt. Tot besluit het weer. Sommige periode en overwegend droog. Het wordt 21 graden. Morgen een mooie nazomerdag met veel zon... en middagtemperaturen rond 23 graden. Wil jij nog een kopje koffie? Wat?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 Eerst een politieke nood met meneer De Groot. Meneer De Groot, ik heb een klacht, want ik probeer u te bellen... Ja. maar ik weet het nummer niet. Oh, nou, dat zal ik dan even zeggen. 0800 1121 en het kost niks. Dus, uh, en Dan kunnen we terecht met? Met uh, uh, klachten over de politiek en uh, nou ja, alles wat in je opkomt... wat je denkt, nou, dat moet ik bespreken met die De Groot. Nog een telefoonnummernummer? Uh, 0800 1121. Is dat doorgekomen daar? Ja, ik zie ze al bellen, dus... Uh, Aan het werk? VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, als je eten ziet, ruikt of proeft, dan roept dat emoties op... en zelfs meetbare reacties in je lijf. Onderzoekers meten die reactie en de uitkomsten kunnen dan weer worden ingezet... om ook gezond eten lekkerder te maken en beter te kunnen verkopen. De smaak van verslaggever Jan Peels wordt zo uitgebreid gemeten... Afghaanse militairen of politieagenten die schieten steeds vaker op hun buitenlandse instructeurs... in plaats van op de gezamenlijke vijand, de Taliban. De Amerikanen schorten de trainingen nu op en gaan de recruten beter screenen. Moet Nederland dat ook doen in Kunduz? Ik praat erover met militair historicus Christ Klep. En de verkiezingsstrijd gaat steeds vaker over de winnaars en welke coalities er mogelijk zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de verliezers? Kunnen bijvoorbeeld GroenLinks en het CDA het tijd nog keren? Maar liefst vier deskundigen buigen zich zo meteen over die vraag. Dit programma staat onder cameratoezicht. Surf naar degids.fm Het gaat lang niet slecht met de woningcorporaties. Dat is de strekking van een onderzoek van de Volkskrant vandaag. Ze kunnen nog gewoon geld lenen bij de bank. En de redding van Vestia, nou, die is best op te vangen. Dick Mol is directeur van de Emmersen Woningcorporatie. Mesta. meneer Mol, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ook uw beeld? Gaat het goed met de woningcorporaties? Nou, er sowieso heel veel gedoe rondom woningcorporaties, maar ik denk dat het algemene beeld wel is dat woningcorporaties over het algemeen nog steeds de goede dingen goed aan het doen zijn in Nederland. Gezond en geld lenen is ook mogelijk. Ja, zeker. Nou moet er aan de redding van Vestia worden meebetaald en er komt een huurtoeslagheffing waar corporaties veel geld hmm. in kwijt zijn. Hoe werkt overigens die huurtoeslagheffing? Nou vanaf 2014 zouden wij moeten gaan bijdragen aan de betaalbaarheid van de huurtoeslag. En voor ons betekent dat we zo'n 10.000 woningen ongeveer 2,25 miljoen per jaar. En wat gaat de huurder daarvan merken? Uh, nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk, de huurder die de huurtoeslag ontvangt, die zal dat blijven ontvangen, om het zo maar te zeggen. uiteindelijk betekent het wel in ons model, en dat, ja, u had het net ook over de vestia heffing dat is voor ons zo'n 3 ton per jaar. Dus dat we uiteindelijk wel 2,25 uh, of plus 3 ton kwijt, kwijt zijn. Dus uh, ja, ruim 2,5 miljard 2,3 kwart miljard kwijt zijn. Dat betekent dat het veel geld is. Dus ja, voor, uh, En voor dat geld kunnen we spreken jaarlijks 800 woningen van uh, zonnecellen voorzien. Dus dat betekent uh, eigenlijk dat je dat geld niet kan investeren in andere zaken. Ik had het net over lenen. Door de crisis zou het ja. moeilijker zijn om te lenen. Nu staat er in de voorstand dat het merendeel van de coöperaties kredietwaardig is... en dus makkelijk zouden kunnen lenen. Waarom is het dan zo lastig om te bouwen? Uh, nou ja, bouwen heeft meer uh, zaken te maken natuurlijk. Voor ons is het ook geen probleem om te lenen op dit moment. Het is wel uh, moeilijker om bijvoorbeeld langjarig te lenen. Dus uh, leningen van zo tussen de 7 à 10 jaar, dat is nog goed te doen. Maar bijvoorbeeld na zo'n vijf jaar geleden konden we ook nog makkelijk voor 30 jaar financieren. Ja, dat is echt een probleem. Dat, uh, dat lukt niet meer. Uh, maar bouwen heeft natuurlijk met meer zaken te maken. Dus als je kijkt naar de, naar de woningmarkt, dan ligt die natuurlijk vooral op, op slot uh, op dit moment. Dus uh, ja, ik hoop ook dat de politiek woning 4.0 gaat, uh, gaat overnemen. Uh, het akkoord wat er tussen uh, de huurderskant en de NVM en uh, een aantal partijen gesloten is. Waardoor er echt iets aan de woningmarkt kan gaan gebeuren. Dat mensen weer in beweging komen. En ja, als dat... ze dan een koopwoning gaan nemen. Op wijze van ook een huurwoning weer, uh, weer gaan achterlaten. Ja, dan krijg je weer doorstroming. Dat heb ik Samson horen aankondigen in het debat bij Kneveland van der Brink. Nou, is er een hoop verlies geleden door dat vestia vanwege derivaten. Dat zijn weer die ingewikkelde ja. financiële producten. En daarop is dan ook een ban afgekondigd. Met andere woorden, die mogen eigenlijk niet meer gebruikt worden. Wat betekent dat voor woningcorporaties? Nou, bijvoorbeeld concreet dat je uh, rente niet meer lang jaar kan vastleggen. Als ik het net uh, over lang jaar had. Dus stel even dat je een mening maar voor tien jaar kan aantrekken. En je gaat nu een project doen uh, die je eigenlijk voor de komende 30 jaar zou willen financieren. Net zoals een uh, ja, bewoners eigen huis financiert als hij nu een nieuwe woning wil kopen. En dan wil je eigenlijk dat je dat je over de, uh, de, de hele looptijd de rente en aflossingsverplichtingen kan, uh, kan betalen. Ja. Dus wij spreken als we nu maar voor tien jaar kunnen lenen, dat betekent dat het uh, niet alle jaren daarna dat je daar nog een renterisico hebt, wat je nu niet kan afdekken. En dat was en, met die derivaten en, wel afgedekt? Nou, dat was wel mogelijk, zeg maar. En uh, ik heb begrepen, ja, alles moet nog op papier komen vanuit minister Spies, dat ze derivaten willen maximeren tot tien jaar. Ja, dat betekent in feite dat je over de periode voorbij tien jaar nog steeds een renterisico loopt, waar je nu niet voor kan, kan indekken. Dus ik vind dat. Uh, Onverstandig beleid, eerlijk gezegd. Dus die derivaten waren zo slecht of niet, meneer Mol? Nou, uh, derivaten, mits verstandig gebruikt, en daar is per festie natuurlijk geen sprake van, uh, van geweest, uh, voegde iets toe. Uh, daardoor kon je wel renterisico's langjaar afdekken. En dat wordt nu uh, ja, veel moeilijker. Of ja misschien wel per se al onmogelijk. Ziet u licht uh, aan het uh, einde van de tunnel, meneer Mol? Langzamerhand, of toch niet? Nou, ik ben een positief ingesteld iemand. Dus ik denk dat uh, nog steeds de corporaties proberen vanuit de veranderen omstandigheden om nog steeds de goede dingen te doen. Maar dat betekent wel kijken naar het hele voedingsmodel dat we hebben. Dat we door Vestiaan ook, ook de huurtoeslagheffing. Natuurlijk gewoon wel uh, ja, zo'n 5% van onze inkomstenstroom aan dat soort zaken kwijt zijn. Ja, Dat betekent dat je dat niet kan investeren in, in nieuwbouw of uh, bijvoorbeeld wat ik net uh, ook aangaf in verduurzaming van ons bezit. En dat is natuurlijk jammer. En dat zou wel, dat wel je moeten. Het liefste zou doen. Ja, en dat, uh, ja, ik ben blij hoor dat de sector Festia uh, ja, heeft kunnen redden. Want dat betekent in ieder geval dat de sector wel sterk genoeg is uh, geweest om, uh, om dat op te vangen. Maar ja, het is natuurlijk dat geld wat weg is waar je niet voor terug krijgt. Dus als ik duizend uh, euro in een woning investeer en dan krijg er iets voor terug, of de huurder krijgt er iets voor terug, dan doe ik dat liever, omdat dat dat uh, uiteindelijk in de portemonnee van banken uh, verdwijnt. De ontvangstkwaliteit van uw stem is niet al te best... maar dat komt doordat u belt met het mobieltje... omdat u bij een belangrijke vergadering zit. Hoe belangrijk is die? <laughs> nou ja. ja, belangrijk is maar betrekkelijk in het, uh, in het leven natuurlijk. Het is niet extreem belangrijk. Nee? Oké. Okay. Nou, dan wens ik u desalniettemin succes met de besprekingen. Ja, oké. Okay. Prima. Mol van woningcoöperatie Domesta. Nou, nou. Nou, de Gids.fm Objectief testen welke pindakaas of chocoladepasta het lekkerst is. Dat is de uitdaging waaraan wordt gewerkt bij de Wageningen Universiteit. En verslaggever Jan Peeltje is daar geweest. Jan, goeiemorgen. Goedemorgen. Waar zijn ze daarmee bezig? Nou, ze zijn bezig om een soort computer te ontwikkelen die aan mensen kan meten hoe ze op bepaalde voedingsmiddelen reageren. Want ja, hoe vaak heb je als presentator van de Kassa, het consumentenprogramma, niet de panels uitgenodigd voor een krokettentest of te bepalen welke... Heel vaak. Ja, dat ja, deden we, dat ja. werd ook heel goed bekeken altijd. Precies, Als we een test hadden in de uitzending, dan zag je dat, uh, dat de kijkers. iedereen streef. wil weten wat het lekkerste is. Ja. Maar hoe bepaal je dat? Hoe bepaalden jullie dat? En waar je het kon kopen? Nou, vaak ging dat zo dat er blind werd getest natuurlijk. werd altijd, trouwens gebeurde dat. Blinddoekom, de merken waren er afgekrapt, uh, voor zover mogelijk alle herkenningspunten. En de Bijvoorbeeld als het ging over, over natte cake noem maar wat. Dan uh, kregen de proevende cake-experts uh, de gelegenheid om de criteria te bepalen... waar een lekkere natte cake moest voldoen. Precies. Aangevuld door zeg maar, de criteria die consumenten dan weer hadden. Ja, maar dan blijkt het dus heel erg moeilijk te omschrijven. Want je stopt iets in je mond en begint het dan maar eens te omschrijven. Dat betekent eindeloze lange lijsten van... is het de zoet, is het de zout, is, het de, is de cake de nat of de droog, noem maar op. Nou, Het mooiste zou natuurlijk zijn als je dat een computer op je kief kunt uh, laten bepalen. Uh, dat die computer kijkt wat, wat er met je gebeurt als, er, als, er, als je iets proeft. Ja. Nou, daarvoor ben ik naar dat laboratorium gegaan uh, in uh, Wageningen. Onderzoekers René de Wijk en Kees de Graaf... die hebben een soort prototype nu ontwikkeld van het apparaat. En ik heb dat even mo mogen proberen... maar daarvoor moest ik wel eerst allerlei plakkertjes op me krijgen. Uh, wat we Top meten is, uh, is je huidweerstand. Hè? Je zit nu uh, ondergeplakt met een paar uh, elektroden... En dan kijken we naar hoe je reageert of hoe je huidweerstand reageert. Als je bijvoorbeeld een voedingsmiddel ziet of als je een voedingsmiddel ruikt of als je een voedingsmiddel proeft. En op die manier kunnen we eigenlijk zonder jou na te vragen, zonder allemaal antwoorden van jou te vragen, kunnen we toch zien hoe je zo'n voedingsmiddel waardeert. Een soort uh, leugendetector voor voeding? Zoiets. Zoiets zou je kunnen noemen. Maar als ik iets eet of een voeding zie, dan reageert mijn lijf blijkbaar dan al? Ja, dat denk ik wel. Hè. Als je natuurlijk iets ziet wat heel lekker is... of je ziet iets wat heel vies is, dan begin je natuurlijk te... Als je bijvoorbeeld honger hebt... Ja, dan hè? loopt het water in je mond, hè, letterlijk. Ja, dat kun je meten. Ja, en, en dan, dan ruik je wat en dan begin je gelijk te kwijlen. En dat kun je natuurlijk meten. En dan gebeuren er ook nog andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld met je hartslag of met je huidweerstand. Wat je dan ziet is eigenlijk dat het lichaam zich voorbereidt op, uh, op dat lekkere eten. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ik okay. zit hier volgeplakt en voor een camera. Laat je, maar komen. In wat lekkers? In wat lekkers, inderdaad. Ja? ja. Oké. Okay. Hou je van pindakaas? Ja, hoor. Ja. Denk je dat het lekker is? Ja. Pindakaas, met nootjes misschien. Je kijkt wel een beetje hoopvol van... Ja, uh... ja. ja, nou, een theelepeltje en dan moet je maar gewoon even een beetje proeven. Oeh. Wat is het lekker? Het smaakt in eerste instantie naar pindakaas, maar het is heel... Echt extreem zout. Ja, ja, je vindt het niet echt lekker, of wel? Nee. Het blijft ook een beetje achter in je keel hangen, het is niet lekker. Ja, voor mij kunnen we dat aan je geluidsuitdrukking kunnen we dat nu goed ja, zien. Het, en, ja. het, het trekt een beetje in mijn gezicht, hè? Ja, ja, ja. ja dat, dat de apparaat pikt dat heel goed op. En ik denk ook je huidweerstand, die begint nu ook. Ja, het, het is echt heel smerig. Ja, misschien is dit wat lekkerder. Uh -huh. Durf je nog? Ja, natuurlijk. Het lied ziet eruit als jam. Ja, ja, dit is gewoon, volgens mij is dit van uh, gem. Ik heb de smaak van de pindakaas nog een beetje in mijn mond, maar oké. Okay. Ja? Dit, dit, dit is heerlijk. Dit is bramenjam of zo, of uh, frambozen, zoiets. Ja, je ziet er heel gelukkig uit nu. Ja. Ja. Heel Hier word ik, vrolijker, <laughs> ik word ik een stuk vrolijker van dan net. Ja, ja nee, dat, dat kan kloppen, ja. <laughs> heel leuk om te zien. Ja, Dus op die manier kun je natuurlijk... En het gaat bij ons natuurlijk niet om het, echt het verschil tussen iets heel vies en iets heel lekkers. Maar wat we natuurlijk uiteindelijk willen proberen is om te kijken... Ja, kleine verschillen, of je die nou ook kunt uh, oppikken. Deze proefsessie is dus uh, vastgelegd inderdaad, op, op, op de computer. Wat kunt u daar nou uit, uit aflezen als het gaat om mijn beleving, mijn emotie bij dit eten? Nou, wat je hier ziet is eigenlijk de, uh, de uitleesscherm van die uh, face reader, dus van de gezichtsuitdrukking. En die is onderverdeeld in een aantal emoties. Uh, happy, sad, surprised, dus verrast... Scare, bang, disgusted, dus walgelijk. En andere emoties en een neutrale emoties. Oké, okay, en toen, toen ik die zoute pindakaas had. Toen, disgusted was toen. Ja, ja. Dat, dat zag ja, je ook werd... helemaal veranderen. Ja, toen vertrok je gezicht in allerlei opzichten. Uh, ja, en dan, dan, hè, dan word je, denk je disgusted, maar ook meer angstig of meer boos. En als je natuurlijk die zoet proeft. Ja, dan zie je dat je meer gelukkig bent. Wat je hier ziet is de skin conductance. Hè? Dus dat is een grafiek met de huidweerstand. En wat je ziet is dat die omhoog gaat als je iets uh, vies uh, proeft. Waarom zijn die fysieke uh, veranderingen eigenlijk? Heeft dat nog uh, zin in de natuur? Ik noem wat van, van vroeger? Ja, dat denk ik wel. Uit oertijd? Ja, ja. Als je natuurlijk iets rookt of iets uh, he, zag wat gevaarlijks is... dan moet je natuurlijk gelijk alert zijn... En dan is het natuurlijk nodig dat je hartslag omhoog gaat en dat je natuurlijk opeens, alle, ja, dan moet je opeens natuurlijk alles aanwenden om te reageren. Nu is dit nog een, helemaal een beginstadium van dit soort onderzoek, maar wie heeft hier in de toekomst wat aan? Fabrikanten van levensmiddelen die hebben hier wat aan, maar ik denk ook andere organisaties om te kijken natuurlijk hoe consumenten reageren op bepaalde producten en hoe je keuze als het ware kunt voorspellen met behulp van meer objectieve maten. Het verschil tussen uh, vieze pindakaas en lekkere jam... dat uh, kunnen we nu wel duidelijk aflezen uit je gezicht... maar het verschil tussen uh, hè, een 8 een en een 8,5 op een 10-punt schaal... Ja, dat is nog wel even weg om dat uh, goed aan te tonen. Want wat is uh, lekkere pindakaas en wat is hele lekkere pindakaas? Dat is dan de uitdaging uiteindelijk? Ja, dat is ingewikkelder dan uh, tussen vieze en lekkere. Kees de Graaf die dus samen met René de Werk bezig is in Wageningen... om die smaakcomputer te perfectioneren... Wat is het doel dan? Ja, wat hij al zei. Hè? Industriëlen zijn natuurlijk daar benieuwd naar. Van wat mensen lekker vinden. Het eigenlijk doel is misschien zelfs wel om een product zo goedkoop mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld een goedkope pindakaas. Die dan toch nog als consument te pruimen is. En ook herkend wordt als lekkere pindakaas. En bijvoorbeeld ook om mensen te verleiden om gezonde voeding te eten. En dan die gezonde voeding zo lekker te maken. Dat ze die ook willen gaan eten. Over een paar jaar horen we meer denk ik. Hè? Ja, dat denk ik wel. Dat gaat nog wel de tijd duren hoor. Jan Peel, zo over de proefopstellingen van de proefcomputer... in een proefcentrum van de Universiteit Wageningen. Springdokters komen uit New York City. En in 1991 brachten ze een cd uit... terwijl ze al van 1988 met elkaar aan het spelen waren. Pocketful of Kryptonite. En daar stond dit al op. We got Dee we uitgebracht in 1991. zou zijn. Dit was pas twee jaar later in het de Spin Doctors en Two Princes. We hebben echt 10-12 werkdagen nodig voordat wij een spoedaansluiting kunnen realiseren. Bent u in de steek gelaten? Oh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 Ik weet het niet, Op woensdag 19 september, dan uh, is hij weer te beluisteren in de gids.fm Superman. En stop hem vol met allerlei ideeën over mogelijke klachten ten aanzien van firma's en andere zaken die niet deugen. U weet wat ik bedoel. Amerika stopt voorlopig met het opleiden van bepaalde Afghaanse politie- en legereenheden. Dit omdat er steeds vaker aanslagen worden gepleegd op Amerikaanse soldaten... door Afghanen die een leger- of politieuniform dragen. Met fatale gevolgen. Amerika wil Afghanen nu eerst screenen op banden met de Taliban... voor zij aan een training beginnen. Aan de telefoon militair historicus Christ Klep. Goedemorgen, meneer Klep. Goedemorgen. Je leidt iemand op en die richt zijn geweer dan vervolgens op jezelf. Terecht dat de Amerikanen nu eerst gaan screenen... Ja, het is wel begrijpelijk wat de Amerikanen nu doen. Het is een kernelement van hun uh, vertrekprogramma, hè, van hun afghaniseringsprogramma. Ze willen er in 2014 weg. Ja, als dit al niet lukt, hè, dus het overdragen van de veiligheid aan politieagenten en militairen, ja, dan, dan hebben ze dus een heel groot probleem. En ja, daarom hebben ze het nu even allemaal stilgezet. Ze gaan screenen op banden met de Taliban, maar moeten ze nog meer uh, dingen goed onder de loep nemen? Ja, dat screenen alleen is niet voldoende natuurlijk. Het gaat trouwens om een herscreening. Hè. Er is al een keer gescreend en nu wordt het allemaal nog een keer beter gescreend. Nou... Iedereen die een beetje de situatie van de Afghaanse uh, uh, bureaucratie kent... ...die weet dat dat screenen ongelooflijk uh, moeilijk is. Dat gaat meestal op basis van wie kent wie. Hè? Kent de dorpsoudste bepaalde mensen uit een bepaalde familie. Dus of die herscreening gaat helpen, weet ik niet. Uh, wat de Amerikanen nu verder gaan doen is ja, bepaalde praktische maatregelen nemen. Dus bijvoorbeeld... Uh, ja, heel praktisch. Uh, het gebruik van een mitrailleur bijvoorbeeld wordt nu aan banden gelegd. Uh, er wordt nog maar met uh, individuele kogels uh, geschoten, zodat een Afghaan niet een hele riedel uh, kan afgeven. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal maar tijdelijke maatregelen. En echt fundamenteel oplossen doet het, het probleem niet. Maar dat zeggen dat het lijkt me vreselijk moeilijk om de infiltranten van de Taliban eruit te pikken. Zeker, ja. En is dat helemaal lastig als je weet dat, uh, ja de schattingen lopen een beetje uiteen, maar tussen de helft en driekwart uh, van de aanslagen waarschijnlijk helemaal niet gebeurt door echte infiltranten uh, van, van Al-Qaeda of van de Taliban of van andere strijdgroepen. Maar dat het eigenlijk meer gaat om ja, zeg maar, persoonlijke ruzies, uh, ruzies om geld, uh, mensen die zich beledigd voelen door uh, hun opleider, mensen wiens verwachtingen niet werden ingelost uh, via het opleidingsprogramma enzovoort enzovoort. Ja en dat is eigenlijk een net zo groot risico of misschien nog wel een groter risico dan echt to militaire infiltratie door de Taliban. Mensen die zich beledigd voelen door een opleiding? Ja, kijk, het is natuurlijk, uh, ik, ik stel me dan altijd voor hoe het is, hè, voor zo'n uit Tennessee van 22, die uit de Midwest komt en dan uh, in een voor hem volslagen vreemde uh, cultuur uh, mensen moet gaan opleiden, ja, dan kun je natuurlijk wel culturele programma's aanbieden en zeggen dat ze heel vriendelijk moeten zijn, maar er komt altijd een moment waarop die Amerikaan zegt, And now we fucking do it like, like I want it to be done. Ja, en dat zou bij heel veel mensen wel eens uh, verkeerd kunnen vallen. Het is een wezenlijk andere opleiding en een andere context dan wij hier hebben. Hier zeg je tegen een, een, recruit een opleiding, zeg ja, zo gaan we het doen. Geen vragen stellen, uh, dit is je opleiding... en vrijdagmiddag mag je weer klagen, maar, maar nu doen we het zoals we het moeten doen. Ja, in Afghanistan ligt dat vaak heel anders. Ja, dan is een cultureel foutje, je is snel gemaakt, gaat eerwraak spelen. Ja, en dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Nederland leidt politiemensen op een kundus. en Dat zijn er een stuk minder dan de Amerikanen opleiden natuurlijk. Bij hen gaat het om tienduizenden, bij ons om honderden. Die zou je dan wel goed kunnen screenen, toch? Uh, dat is een, ja, dat is een, ik zeg altijd: dat is een kwestie van uh, geluk hebben en van aantallen. Uh, tot nu toe zitten we gelukkig in een gebied waar het betrekkelijk rustig is gebleven. richting de ISAF-troepen, dus richting de, de Nederlanders ook en de Duitsers. Er zijn wel verschillende aanslagen gepleegd onderling, hè, dus uh, binnen het Afghaanse politieapparaat en binnen het Afghaanse legerapparaat. Daardoor is de, zijn de Nederlanders gelukkig nog niet getroffen. En het tweede, ja, je merkt heel terecht op: gaat het ook om, om, om aantallen, om statistieken. Wij leiden betrekkelijk weinig mensen op en doen daar betrekkelijk uh, lang over. Ja, dat is blijkbaar toch. Ook wel een factor die hieraan bijdraagt dat er nog geen aanslagen geweest zijn. En laten we hopen dat het zo blijft. En komt dat ook doordat we daar niet zo merciaal aanwezig zijn als de Amerikanen elders in Afghanistan? Of heeft het ook te maken met de manier waarop Nederland met die mensen omgaat? Ja, in, he, bij buitenlandse zaken en defensie zeggen ze altijd dat er bestaat als we bestaan, dat is een Dutch approach. Hè? Dat wij zeg maar, als Nederlandse militairen bovengemiddeld gevoelig zijn voor uh, culturele uh, verschillen. En daar goed op kunnen inspelen, onze talen goed spreken. Dat zou een rol kunnen spelen, alleen kun je dat niet meten. Ik denk dat het eerder iets te maken heeft met het feit dat we die mensen wel goed in de gaten kunnen houden. Omdat het er betrekkelijk weinig zijn. Overigens nemen uh, ook de Nederlanders wel maatregelen. Uh, de Duitsers ook, hey, we werken samen met de Duitsers uh, op dat kamp. Ook de Duitsers uh, doen dat. Ja, en dat zijn hele praktische dingen. Uh, bijvoorbeeld dat je naar het lokale stamhoofd stapt en zegt van... Uh, wil je nog eens een keer aan de familie van de recruut vragen waarover wij twijfels hebben... of die reis naar Pakistan die die recruit heeft gedaan... nou niets te maken heeft met, uh, met Al-Qaeda bijvoorbeeld. Je moet het in de praktijk vaak hebben van je persoonlijke banden. En ja, gelukkig kunnen de Nederlanders dat betrekkelijk goed Meneer Klep, u had het al over aanslagen onderling. Gisterochtend gingen in Kunduz mis. Een lokale militie doodde minstens tien burgers. En volgens ooggetuigen hoorde die militie bij een lokale politiemart. Nou, dat werd snel ontkend door het provinciebestuur van Kunduz. Wie moeten we geloven, denk u? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit een klassieke guerrillatactiek is... van uh, of de Taliban of van uh, Al-Qaeda of van een andere strijdgroep. Ja, dit hoort gewoon... En ...zoals militairen dan zeggen bij de asymmetrische oorlogvoering... ...dat wil zeggen dat je met ja, slinkse middelen en, en met, uh, met, met een paar man... ...een heel groot effect uh, probeert te bereiken. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het heel goed zo zou kunnen zijn... ...gezien ook de afgelopen jaren dat het verkleden uh, strijders zijn geweest... ...die gewoon overal in Afghanistan uniformen te pakken kunnen krijgen... ...die ze kopen, die ze op de zwarte markt verhandelen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het verhaal dat het om uh, uh, Taliban-strijders gaat... ...wel eens geloofwaardig zou kunnen zijn. Is het een kwestie van tijd voor de eerste Nederlandse instructeurs zullen sneuvelen in Afghanistan? Ja, oorlog is altijd een kwestie van. Eh, tot op zekere hoogte ook gewoon een kwestie van geluk hebben. Dat is een heel gevoelig onderwerp, dat weet ik wel. Er is een uitdrukking voor dat heet de krijgsmansgeluk. Uh, de, de, ja, soms gebeurt je helemaal niks en dan uh, opeens zijn er een paar zware aanslagen. Um, laten we hopen dat wat nu gebeurt, dus het betrekkelijk kleine aantallen mensen die we opleiden en het relatief goede contact wat we hebben met onze recruten voldoende is om ja, de komende anderhalf jaar, want we zitten er nog anderhalf jaar, uh, slachtoffers te voorkomen. Maar nogmaals, dat is puur een kwestie van, van je vingers gekruist houden en, en hopen dat het zo is. Militaire historicus Christ Klep, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen een verslag van. Bloemendaal, want daar werd flink gelobbyd door alle politieke partijen het afgelopen weekend. En in Haagse gangen richten we onze blik op de verliezers in de campagne. Hoe komen GroenLinks en het CDA nog uit de dalende cijfers? Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag is er een meldpunt over de nieuwe snelheden op de snelwegen. De AWB heeft het meldpunt geopend. De organisatie denkt dat het voor veel automobilisten niet altijd even duidelijk is hoe hard ze mogen rijden. AWB gaat de opmerkingen die bij het meldpunt binnenkomen inventariseren en aanbieden aan het ministerie. PvdA-leider Samson wil een coalitie met de VVD niet uitsluiten. Gisteren riep sp lijstrekker Roemer Samson op te kiezen voor een linkse coalitie. Samson zegt dat het begrijpelijk is dat de SP naar de PvdA longt... maar dat het totaal onzinnig is om nu al blokken uit te sluiten. In het Radio 1-journaal zei Samson dat regeren met de VVD misschien wel noodzakelijk is. Werknemers op Noorse boorplatformen hebben gisteravond op het laatste moment een loonakkoord gesloten met hun werkgevers. En daarmee is een tweede staking in twee maanden tijd voorkomen. In juli staakten de boorwerknemers 16 dagen en de Noorse olieproductie die daalde toen met 13 procent.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 Hoe proberen politieke partijen zieltjes te winnen in Bloemendaal? En de verliezers van de verkiezingscampagnes. Kunnen zij nog iets doen om te stijgen in de kiezersgunst? Raccoon eerst met Freedom. You got me thinking. I'm really thinking. Don't want a palace just to You tend to melt, I'm waterproof. You got me thinking, I'm merely thinking You wanna drop, make sure you bounce. You need a little, don't take an ounce. So the book we're living in. I read it twice and I don't want the blood to change Although it's beautiful.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 En vorig jaar kwam het uit. Het album Liverpool Rain van Raccoon is stuk gedraaid. Ook bij mij thuis. En het nummer Freedom, ja, is ook bekend. Daar kan je zo mee meezingen. De campagne gaat nu al over de vraag wie er straks met wie gaat regeren. De SP en GroenLinks die willen een coalitie van linkse partijen. De PvdA sluit een samenwerking met de VVD niet uit. D66 wil een centrumcoalitie. Nou, één ding is zeker. Geen enkel verkiezingsprogramma wordt volledig uitgevoerd. Wat is uw kostbare stem dan waard? In Berthoort stemmen gaat verslaggever Bert Molen naar op pad... om de vogelvrije stemmer op te zoeken. Hij was dit weekend in Bloemendaal op de Jaarmarkt... met veel politieke stands. Mevrouw, u heeft een kraampje op de braderie. Ja. Ik heb een kraam op de braderie. Wat verkoopt u? Ik verkoop alleen maar echte leer Italiaanse tassen uit Italië. We importeren dat allemaal zelf. En de kleding komt ook uit Italië in Parijs. Beetje exclusieve dingen. En een beetje betere publiek. Dus dat zoek we een beetje op. Verkoopt u al wat? Ik verkoop goed. Ja, ik ben zeer tevreden. Mensen zijn ook tevreden. We hebben heel erg mooi weer. Wat mij opviel, het bordje Burgondische maten. Mooi hè? Wat zegt dat? Iets grotere maatse. Het klinkt wat vriendelijker. Vrouwen beginnen bij 36, maar met je smal, denk ik, hè? 36, ja, dat verkoop ik helemaal niet. Ik begin met 44, zo'n beetje. Tot 50. We gaan bijna stemmen. Weet u al wat u gaat stemmen? Ja, zeker. Ja? Maar dat ga ik niet vertellen. Nee, nee, dat verbaast me, omdat heel veel mensen het op dit moment nog steeds niet weten, ja, ik sta heel, heel sterk in mijn schoenen ja? en heel standvastig. En stemt u op dezelfde partij als vorige Zeer keer? Zeer zeker. Stemt u eigenlijk al uw leven lang op dezelfde partij? Bijna wel. Ja, ja. U bent van ja, D66, zo op uw borst. Ja? Ik loop even en, om u heen. En, en, en, en op uw rug, en ja. opzij, op uw tassen zien. Ja, dat klopt. Goeie, goeie partij voor Bloemendaal? Nou, ik denk het wel. Want Kijk, Bloemendaal is natuurlijk een wat liberalere gemeente. Dus je ziet ook dat de VVD hier heel erg veel invloed heeft. Als ze dan toch liberaal willen stemmen, dan kunnen ze ook heel goed D66 stemmen. Dit is een uh, VVD-dorp? Voornamelijk wel, ja? ja. En uw partij heeft geen plannen, zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en de SP... Om de rijkere aan te pakken? Niet dat ik weet, laat ik het zo zeggen. Want ik ben ook maar gewoon een normaal persoon die staat voor Wordt u ingehuurd of is het vrijwillig zelf? Vrijwillig, volledig vrijwillig. In ja. de hoop TZT en carrière binnen de partij te maken? Dat zou ik leuk vinden, maar dat zie ik later allemaal wel weer. Ik, ik sta misschien met een potentieel Kamerlid? Ik uh, sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen. Dan wil ik even uw naam weten. Dat we weten dat we met een potentieel Kamerlid van D66 hebben gesproken. Nou, Mijn naam is Mix Schonebeek. Goeiedag. Dag meneer. U pakt een flyer aan. Nou, flyer, flyertje van D66. Ja. Is dat uw partij of pakt u gewoon elke flyer aan? Nee, hij geeft hem. Dus ik pak hem aan. U kunt hem ook weigeren. Ik ben nog een zwevende kiezer. Dus... Ja, hoe bestaat het, hè? Zo vlak voor de verkiezingen. Heeft u het eerder zo vlak voor de verkiezingen niet geweten? wel. Nou, Toch? Nou. hoor. Het is wel eens meer moeilijk geweest. En ik vind het nu ook moeilijk. Een D66 kraam. Ik word gek van de D66 stickers en vlaggetjes. Ja, totaal in het D66, groen uitgedoste mevrouw met ook allemaal prachtige buttels. Bent u van de partij? Ja, maar ik ben een beetje mijn stem kwijt. Vanmorgen stond ik zo op met deze stem. Ook. En bestaat er ook nog, desnoods ondergronds, een SP-beweging hier in Bloemendaal? Die heb ik nog niet gezien nee, eigenlijk. Ik, ik weet ik ze ook niet zo op... heel veel kansverslagen hebben hier. Zijn ze ook niet op de draad erin? Ik heb ze nog niet gezien, eerlijk gezegd. Dus, maar, misschien heb ik nog niet goed gekeken, eigenlijk. maar ze lopen hier waarschijnlijk toch. De kans van slagen, dat, uh, dat geef ik zo niet echt hier. Ja. En, wilt <laughs> ook, VVD en wilt u ook kamerlid worden? Kamerlid? Uh, eigenlijk meer uh, Europese ambities eigenlijk. Uh, dus, uh, dit is een opstapje? Dit, dit is een klein opstapje, inderdaad. Dank u. En de vraag is even, wat heeft de landelijke VVD de bloemendalen te bieden? Waar kan die vanaf aan? Nou, dat, dat, dat, uh, de, de twee hoofddelen. Het eerste is dat de landelijke VVD die staat nadrukkelijk voor dat de Bloemendalers ook in de toekomst een overheid hebben die, uh, die uh, niet meer geld uitgeeft dan ze, dan ze hebben. Dat, dus is belangrijk. Zeggen, dat, dat is nieuw, dat is een verandering. Dat is geen verandering, dat is altijd streven geweest van de VVD. Maar de, nu wel heel nadrukkelijk, oh, ligt het op tafel, hè, de 3% of de, de, de minder laatste, dan 3%. De laatste jaren heeft de VVD uh, toch meer uitgegeven dan verantwoord was. Het tekort ja, is toch opgelopen? De, de, ja, het tekort is inderdaad opgelopen, omdat uh, internationaal gezien het heel slecht gaat. Wij vroegen ons af: wat heeft de Partij van de Arbeid Bloemendaal te bieden? Hier zitten natuurlijk ook kiezers voor de Partij van de Arbeid. Nou is Bloemendaal, niet het meest rode dorp van Nederland, om het zo maar eens even te zeggen. Wat een ander statement is. Bent u ook niet voor de gemeente? Een gevaarlijke partij? De Partij van de Arbeid wil de kiezers, de kosten van de kiezers, eerlijker sociale verdelen, naar raad of van het inkomen. Dat betekent per definitie dat je bij een bloemendaler meer gaat halen... dan bij iemand in de achterstandsbuurt. We hebben in, uh, nog niet zo lang geleden in de Verenigde Staten. Uh, speelde die discussie ook om meer geld te halen bij de mensen die het kunnen missen. Uh, wat ons standpunt hier ook is. En er zijn zelfs een heleboel uh, celebrities geweest die zeggen... je mag mijn geld wel hebben, terwijl de politiek zei nee. En misschien speelt dat hier ook wel. En ik spreek ook heel veel mensen hier op straat die zeggen... daar hebben we niet zoveel moeite mee. We kunnen daar best mee leven. GroenLinks, goede dag. Ja, zeker. Als je nou in één zin zou moeten zeggen, wat heeft daar GroenLinks de Bloemendalers te bieden... wat de andere, andere partij niet heeft? Voor Bloemendalers is het de natuur. Het behoud van die mooie Kennermarduinrand met de duinen en het leeglaten van het gebied wat nu leeg is. Dus niet volbouwen. De Partij van de Arbeid wil hier veel meer bouwen dan wij willen bouwen. In de Kennermarduinen? Ook in de Kennermarduinen zijn er voorstellen van de Partij van de Arbeid om hier gebieden die nu leeg zijn vol te bouwen. Ik sta weer bij de Partij van de Arbeidstalletje. Ik moet, oh. ik moet een correctie hebben, ja of nee. GroenLinks beweert dat jullie huizen willen gaan bouwen in een kennenbeduinen. Klopt dat? Nee. Nee. We Honderd... zeggen niet dat hij liegt ja. hoor. Dat zeggen <laughs> <nog. laughs> dat is natuurlijk. Daar is geen sprake ja, van. Nee. Hij liegt de tot. Het is echt niet waar. Dit is echt een lokale leugen, ja. ja. Pot, hij hè? heeft net een doos lekkere wijn gekocht. Zal ik. Misschien dat hij daar ondertussen al, al aan begonnen is. Dan kennen we natuurlijk het liggen en het verdraaien uit de landelijke politiek. Hier in Bloemendaal hebben we volgens de PvdA te maken met een lokale leugen. Wie ligt er nou hier? De lokale PvdA of lokaal GroenLinks? Dat zoeken wij tot op de bodem uit. De aan een weekend dat bol stond van de campagneactiviteiten en optredens van de lijsttrekkers is het nu weer tijd voor Haagse gangen. Aangeschoven zijn Peter K. Politiek redacteur van Paul Witteman, Francisco Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de opinie en debatsite Joop.nl. En vandaag doet voor het eerst mee Sherlo Assayas. Uh, mag ik u de spindokter van de PvdA noemen? Ah, nee, dat is. Ik weet. Sowieso zit ik niet meer binnen de PvdA. Dus uh, ik, ik ben de woordvoerder geweest van de PvdA. De dus persvoorlichter. U bent eruit gestapt. Ja. Ja. U bent ook geen PvdA-lid meer? Jawel, nee. Ja, even voor de, dat, dat we, we wel vandaan. weten wie er aan het woord is. Nee, zeker. Nee, is en ook aanwezig is onze vaste reclame van Charles Bormans. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Fede. Vandaag nemen we de uh, twee lijsttrekkers onder de loep... die op flink verlies staan in de peilingen. Jolande Sap van GroenLinks en Siebrand van Haasman-Buma. Of Buma, zoals hij dus zelf nu noemt. En om met die laatste te beginnen... het CDA heeft nu 21 zetels... raakt er in de peilingen een stuk of acht kwijt. Wat is er mis met het merk? Buma. Uh, nou, kijk, dan gaat het om wat is een merk überhaupt. Hè? Gaat, een heel belangrijk onderdeel van een merk is dat het onderscheidend moet zijn. In woord, in beeld, in vorm. Nou, ik denk dat de meest uitgesproken, het meest uitgesproken merk in de Tweede Kamer is Geert Wilders. Want die zie je in, in woord, in beeld en vorm is die heel erg helder en heel erg duidelijk. En bij, ja, bij Buma ontbreekt dat eigenlijk. Het is natuurlijk toch een hele ja, wat grijze, vlakke man. Uh, wel heel aardig, wel heel vriendelijk. Uh, je kunt in het, uh, in het donker kun je een tweedehalte auto van hem kopen. dan zal je niet afzetten. Maar er zit geen bite in. Dat ontbreekt, er zit nadrukkelijk geen bite in. Uh, hij zit, als je gaat kijken, binnen het CDA... een beetje in de hoek waar Brinkman in zat... en Eneus Heerma, de hoop Scheffer. Uh, dat soort uh, types. En niet in de het hoek klinkt van... weinig hoopvol, ja, hoopvol. Niet in de hoek van Lubbers of van Acht of uh, Balkenende... die allemaal, of je het nou leuk vindt of niet, een bite hebben. Francisco Van Jolen? Ja, het is een uh, oud-merk. Dus, uh, de, de, de, het het, hij weet het sowieso bij, bij Buma. Het CDA doet eigenlijk niet meer mee. Dat ligt ook een beetje aan deze verkiezingen. Dus niemand heeft meer over CDA. Het gaat alleen maar over Buma. Ja, en Buma wat hij nodig zou hebben. Het is best misschien wel een aardig man. Maar hij komt niet tot leven. Ik zat te denken, als je nou het vergelijkt met wat Old Spice. Hè, ja. Ook zo'n oud-merk heeft gedaan ja. met een waanzinnige internetcommercial. Hebben ze zichzelf weer helemaal in ja. de picture gezet. Nou, dat zou hij ook moeten doen. Hij ja. is er grappig genoeg voor. Hij zou dat kunnen doen. Maar hij zit in een hoekje, ten, zijn nederlaag nu al te erkennen... En dat, ja, dus hij is wel van, grappig inderdaad, ja. Hij is erg grappig. Okay. Maar, maar het ligt niet alleen aan, aan de persoon, Buma. Dat is toch onzin. Want uh, de, de, de, de, de lijn van de partij is ook helemaal niet duidelijk. Nee. Ik bedoel, ze, ze komen van rechts, uh, zijn naar links gezwaaid... zitten nu ergens links van het midden... terwijl voor de C, het CDA de winst zit aan de rechterkant van het midden. Ik bedoel, Ze moeten bij Rutte nog wat stemmen weghalen. Uh, dus hij zou veel beter, ze zouden veel beter daar in die lijn kunnen gaan zitten. En hij is ook veel meer rechts dan het partijprogramma zelf natuurlijk. Hij zelf bedoel je? Ja. Ja, hij als persoon zou je toch het rechtstreeks inschatten. Nou, ja, um, dat is CAU hoek hè, ja. dus, nee, ja. En daarnaast is het zo dat, dat als je ziet dat hij zelf die campagne niet kan dragen... dat je je toch afvraagt waar blijft Jan Kees de Jager? Absoluut. Die moet echt ingezet worden. Die gaat ook ingezet worden ja. door de komende week. Uh, maar die zal toch die kan, is de persoon die nog wat stemmen terug kan brengen... met die betrouwbaarheid die hij heeft. Maar is dat is ook wel een brevet van onvermogen... onvermogen als je dan zegt in de van, dat hij dezelfde campagne niet kan dragen... en dat je Jan Kees de Jager daarvoor moet inzetten. Maar... Kijk, dat hij kleurloos is, dat, dat, dat weet iedereen. En volgens mij hebben ze daar de campagne ook op ingezet. Van dat ze dachten van, nou, we hebben iemand die boven de partijen kan uitstijgen. Een man die een beetje premiabel is. Um, waar iedereen, daarom komt hij ook honderd keer met moraal. Ik bedoel, ze proberen deze verkiezing echt over het moraal te laten gaan. En als kleine partij, splinterpartij, dat ze nu een beetje zijn... komt dat niet over, want ze doen geen iets mee met het premiersdebat. Dus dan is het gek een beetje om als premier over te komen. Maar ik ben het wel eens met Peter K dat hij veel meer Rutte nu moet opzoeken. Hij moet veel meer uh, die rechterflank... waar volgens mij voor zijn kiezers nog winst te behalen is. Die kant moet hij opgaan. Nou, je moet niet vergeten, Hij is natuurlijk maar met een hele kleine meerderheid gekozen. Samson werd gekozen met 54 ja. tegen uh, 31, geloof ik, van uh, Plasterk. En hier was het verschil maar 3 met, uh, met Keizer. Het is nooit, Mona Keizer. Ja, Mona met Keizer, Keizer. Ja. Hij is nooit een, een populaire uh, uh, gast geweest. Veilige keus van ja, ja En dan ga je dus met iemand die al in zijn eigen partij niet populair is, ga je niet winnen. Koefnoen had het uh, zaterdag nog over Buma. Oh man, ik ben zo trots. We hebben voor vanavond een extra gast voor sterrenspringen op zaterdag. Hier, stel jezelf even voor. Uh, ik ben uh, Sibrand van Haarsma Buma, maar zeg maar Buma. Ah, ja, daar nou ben ik behoorlijk bekend in het wereldje. De mensen thuis ook. Die kennen Adje, die kennen Keelie, die kennen kleine Pieterik en Terror Jaap, Maar help ons heel even. Waar kunnen we jou van kennen? Nou, ik ben uh, de, sinds een paar maanden de lijsttrekker van CA. Nou, dat geeft er helemaal niks. Super leuk dat je er bent. Heel dapper. Is het het gebrek aan herkenbaarheid? Is dat zijn grootste probleem? Ja, gebrek aan herkenbaarheid, zowel van de partij als van hemzelf. Uh, ik denk dat het verstandig zou zijn als ze nog even wat internationale toenadering zouden zoeken. Ik bedoel, het CDA heeft een hele grote vriendin in Duitsland, mevrouw Merkel. En die is vast wel bereid om voor Jan Kees de Jager eventjes hier naartoe te komen... Ja, en ja. te laten zien dat, uh, dat de partij wel degelijk belangrijk is. Maar Merkel ja. lijkt me niet echt ja. populair, ook nu in Nederland zeker. Want dan laat je de verkiezingen weer over Europa gaan... en het Europa-standpunt van het CDA is volgens mij al helemaal niet zo populair. Jawel, maar de steun van Merkel voor Jan Kees de Jager, dat zou toch wel wat zijn, ja. weet je wel. Er wordt wel over geschreven. Ja, ja. Dat, en dat, zo'n beroep kunnen ze doen. Ik bedoel, ja. CDAs van internationaal gezien ook een belangrijke club natuurlijk. Ja. Nou, het is überhaupt, vind ik, heel raar... dat je, dat je ziet heel weinig uh, prominenten uit, uh, uit de CDA-hoek, uh, ook uit het verleden. Ik bedoel, waar is uh, Balkenende? Die hebben we, hebben we nog helemaal niet gezien. Uh, Schuif Lubbers is naar voren. Uh, Ruding op dit moment, Ik bedoel, het gaat over financiële crisis. Dat zijn mensen met, met gewicht. Dat zijn die, mensen uit de vorige eeuw. Dat ja, ja. zijn ja. mensen uit de vorige eeuw, maar hebben nog wel een hele grote statuur. En ik denk dat wat dat betreft... Nee, want ook die de... statuur heeft die partij mm. zelf afgebroken... door met Maxime Verhagen met zijn vorige uh, verkiezingsstrijd... Uh, met de, met de, de strijd rond de PV hebben ze alles wat ze hadden kapot gemaakt. Ja, maar goed, mensen zijn wat dat betreft ook kort van memorie. Kijk, op dit moment denk ik wel dat, er, dat hij, als het, hij, ik vind hem heel erg eenzaam ook in zijn, in zijn campagne. Hij wordt niet, ik heb niet het idee dat hij echt volledig ondersteund nee, wordt door... Zegt, de, de jaren gaat erbij komen, dat lijkt me belangrijk. Ja, Ze absoluut. willen nu best wel dat Eurlings uh, iets doet. Dus ook, maar ook doet zo iemand, uh... ja, Paris Eurlings. Maar deze ja. kritiek is wel altijd, uh, en dat is ook mijn ervaring met vorige campagnes waar ik in heb gewerkt, is het wel altijd, als het met je slecht gaat, dan komt dit een soort kritiek van, hij is eenzaam en ik zie Tuurlijk. niemand om hem heen. Natuurlijk. Bij Sam Soms zie je ook bijna niemand om hem heen. Of bij Rutte. Wie, wie zie je nog meer bij Rutte heen? Maar daar gaat het goed. Daar gaat het dus goed. dan is het uh, is niet, is niet nodig. Maar ja. als het slecht gaat, dan is dat een verwijt. Dus dat, dat vind ik iets te makkelijk. Want de lijsttrekker moet het toch doen, volgens mij. Daar is het ook de lijsttrekker voor. Ja. Mm -hmm. En heeft het altijd over mo moraal in Nederland. Ja. Een morele de, de oproep doet hij aan de, ja. de Nederlandse bevolking. En ja, dan, dan kom je niet ver natuurlijk in zo'n campagne. Nee, nee. Nou, het, het slaat volgens mij een, een, beetje, nou, een beetje, het slaat volledig dood. Um, je zag me dat hij het bij de NOS, het eerste de televisiedebat, wat, uh, waar de, de, de grote drie zeg maar niet meededen. Uh, dat hij daar volgens mij wel, als je telt honderd keer het woord moraal uh, had gebruikt, wel dat niet het, het pakkende thema nu is nee. waar de verkiezingen over moeten gaan. Ja, betrouwbaarheid toch wel. Betrouwbaarheid nee, nee. blijft toch een unique selling point van het CDA, om het zo maar te noemen. Dat moeten ze toch op hameren. Ja, maar dat nu ze helemaal niet uit. Ik bedoel, ze, ze kunnen een voorbeeld nemen aan maar, de Rabobank, denk ik. Dat was een typische, hè, ja. als je het even over merken hebt, wat een typische uh, CDA-bank is. Ja. Nou, uh, maar die proepen presteert altijd heel beroerd, maar goed. Ja, maar goed, het is nu wel uh, de enige bank in het hele gremium van banken... waar mensen nog een zeker ja. gevoel van betrouwbaarheid bij hebben. Maar ook omdat ze dat wel zijn. En ik bedoel, ja. bij het CDA merk je inderdaad... Van als je dan roept van uh, de, de, de lang, langstudeerdersmaatregel, de boete gaat van tafel... en je kan dat al voor de verkiezingen niet waarmaken terwijl je de kans hebt... Ja, dan is dan je betrouwbaarheid wel meteen weg. Ja. Ja, ja. Is, het, is het iemand die ook niet opvalt, om, juist omdat het een harde campagne is, Saias? Nee, ik vind het helemaal niet zo'n harde campagne. Dat, um, dat, zodra er even wordt gezegd van liegen en leugens, dan is het meteen een harde campagne. Volgens mij is het niet een, uh, een veel hardere campagne dan in vorige campagnes. Maar wat wel opvalt, is dat hij, omdat hij ja, kleurloos is, dat hij inderdaad niet opvalt tussen de kleurrijkere figuren zoals Wilders, als Rutte en als Samsung, die nu naar boven de partijen uit kan stijgen. Mm -hmm. Het is, helemaal, het is ook helemaal geen harde campagne. Nee? Ik vind, nee, dat nee, vind ik er eigenlijk niet. helemaal niks. Het Jullie gaat... vinden het een slappe campagne? Ja. Ja. Nou, het, deze campagne wordt gekenmerkt door een paar dingen... dat nog steeds niet duidelijk is waar het nou precies over gaat. Wat is nou de inzet van de campagne? Het is alleen maar de strijd tussen premiers. Dat komt een beetje door de commerciële televisie. Dat is eigenlijk een volstrekt. Politiek maakt, dat wordt er helemaal door kapot gemaakt. Ja. ja. Nou, ja is... de sap. Ook Jolande Stap staat de broer voor in de peilingen. Nu nog tien zetels uh, in de Kamer. Dat worden er misschien maar vier straks. Charles Bormans, graag jouw analyse. Wat schort en het merk Jolande Sap. Nou ja, hetzelfde eigenlijk ook weinig opvallend. Uh, en ik denk dat Sap gewoon een aantal problemen heeft. Ik denk dat ze toch nog wel steeds last heeft... van haar charismatische voorgangster Femke Halsema. Uh, er is natuurlijk onrust in die partij uh, geweest. Uh, met Tofik de Dibi onder andere. Ik denk ook uh, inhoudelijk uh, hetzelfde als CDA. Ja, groen links. Ja, groen is natuurlijk bijna alle partijen behalve de PVV, ook wel gekaapt. Ja, links, dan denk ik van ja, er zijn er grotere partijen om links te stemmen. Ga dan naar de Partij van de Arbeid en de SP. Dat koendersakkoord akkoord is eigenlijk ook nog niet steeds goed gevallen. En ze krijgt dat gewoon niet helder en goed op de rails. Dus haar, ja, haar presentatie is daarbij ook wat, wat te zwak, denk ik. Ja, nou ja... Eens, want ik denk inderdaad dat zij twee belangrijke beslissingen heeft genomen... die haar waarschijnlijk nu de kop gaan kosten. Dat is het originele akkoord, dus de meegaan missie... terwijl die partij natuurlijk vrij pacifistisch is. En dan ook nog het tweede akkoord, het, het financiële akkoord waarin zij eh, toch de rechterkant steunen... en zonder de groot, voor het eerst een stap nam zonder de grote broer de PvdA, zeg maar. Dat was wel opmerkelijk gezien. Ik denk dat de partij interne misschien wel klaar voor was... maar het electoraat van GroenLinks blijkbaar niet. Nou, ik vond het juist een van haar beste momenten dat ze dat akkoord sloot. en weet Zeker okay. ook, ook zonder de Partij van de Arbeid. Uh, het probleem was dat daarna haar partijgenoten de boel in de, in de hand staken. En dat ze daar niet uit is kunnen komen. Nee. Daarnaast heb je het probleem dat Femke Halsema had gewoon in Amsterdam, Utrecht, weet je wel. De ja. progressieve, uh, ja. progressieve deel van Nederland had een herkenbaar persoon die waar ze op stemde. Dat heeft Jolanda Sap helemaal niet in die, in die steden. Die denken niet van nou dat is uh, een, een soortgenoot van me zeg maar. Dat heeft ze gewoon veel minder. Dus ja, uh, kom daar maar eens overheen. Ze is gewoon geen uh, lijsttrekker. Ze is gewoon geen goede. Ik bedoel, ik was van het weekend, er was een Euroconferentie. Nou, dan zie je dus wat GroenLinks daarbij uit de kast trekt. Die halen dus wel die internationale. Sony Kapoor, uh, Daniel cohen uh, met gasten. Echt. Een hele inhoudelijk, denk je, zit je daarin? Denk je, ze hebben misschien wel het beste verhaal van alle partijen. dan komt er een ander Je heeft een geweldige speech totdat ze hem gaat voorlezen. Het is gewoon niet iemand die, die. Het is niet. Ze zou een hele goede tweede persoon zijn voor een partij. Dan zou ze het geweld doen. Het is niet de aansprekende, charismatische leider. En. Ze spreekt dus niemand aan, want ja, er zitten daar, je hebt die GroenLinks-kiezer... die, GroenLinks -kiezer, zeg maar, die uh, uh, wat uh, uh, hoog opgeleid is. Maar wat GroenLinks vooral volgens mij aan het kwijtraken is... en daarom vind ik het heel stom dat ze het Koenders akkoord hebben getekend... is de alternatieve stem. Je stemt niet meer op GroenLinks omdat je iets alternatiefs wil. Ja, nee, goed, ik blijf erbij dat, dat haar probleem is... dat haar partijgenoten het haar bijna onmogelijk hebben gemaakt... om als een uh, groot leider daar te gaan staan... Ja, maar waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze ook voelden dat het binnen de partij niet goed lag. Dus het is wel, ik bedoel, ik ben het met een je eens. Want het, het, sowieso hebben ze het alleen maar onhandig gedaan. Ook met die strijd met Dibi. Um, maar waar, het, waar, het, waar, je dat, waar zij dat waarschijnlijk deden... waarom ze die koep hadden gepleegd... is omdat zij het gevoel hadden van dit gaat niet de goede kant op. Ja, maar goed. Je zou nu inmiddels wel verwachten... dat zij het... het, het ze is de enige vrouwelijke lijsttrekker. Wanneer gaat ze dat aspect uitspelen, weet je wel? Dat moet je toch veel meer benadrukken. Het is ook heel belangrijk dat, dat je allemaal van die pakken ziet... En we hebben één vrouw waar we op kunnen stemmen. Ja, maar en dan, dan moet wel doorkomen, inderdaad. inderdaad. Nou, weet je wat een beetje bij GroenLinks is? is dat ze, Je ziet dat ze, ook op zo'n conferentie... Het is de devil is in de details. Hè? En dat is, als je erop gaat letten, is dat, gaat het dat elke keer mis op de details. Er gaan dingen... Ik heb dat al eerder gezegd bij Lowlands. Een kleine opmerking gaat mis. Gisteren bij, we zaten zaterdag bij die Euroconferentie. Ze hebben daar een presentatie. Daar zitten allemaal mensen aan tafel. Wat staat er op tafel? Mineraalwater in flessen, spa rood, spa blauw. Wat hebben ze in de belangrijkste campagne kraanwater? Dan doe je dat niet. Dan doe je dat Ze hadden geluk dat er geen pers bij was. Ze hadden foto neergezet. Telegraaf. Hup, gelijk klaar afgelopen. Is het merk Jolanda Sap nog te redden? Charles Boormans? Uh, ik denk in de anderhalf week die ons nog rest niet. Nee. Nee? nee? Totaal niet? Niks meer aan te doen? Nee, nou, niks meer aan te doen. Ja, of uh, er moet een kerncentrale ergens ontploffen... dan gaan mensen wel ineens allemaal uh, heel erg groen stemmen. Maar dat, dat, ja, dat, is, dat, is, dat is, ligt niet in de lijn van de verwachting. Maar ik denk niet dat, het nog, dat zij het nog echt kan redden. Nou, dan nee. komen we de vraag... wie moet daar gaan opvolgen, Peter K. Oh, de opvolger staat voor klaar hoor. Dat is op, op dit moment de campagneleider, Jesse Klaver. Uh, jong, fris, intelligente jongen. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat ze op zich een goede kandidaat in huis ja. hebben. Ja, nee eens. Uh, als er iemand, ik vind het nog een beetje te vroeg om nu al te praten over opvolgers. Terwijl ze nog die verkiezingen moeten gaan. Maar als het er iemand moet zijn, dan is het Jesse Klaver. En en ik het... denk dat de partij dat zelf ook weer gaat uh, verzieken. Want dan moeten ze toch ook een ander partijbestuurder hebben. Want die wil <kijf> Bram van Ooy als een oude garde naar voren schuiven. En dan ben je pas echt klaar. <lacht> dan heb je weer de strijd. Nou, dan gunnen het sap toch het allerbeste. Ze gaan nog Tuurlijk. heel erg de strijd in hoor. en uh, Je zult het de komende dagen heel veel op tv zien. Ja. Dus, uh, Bij uh, Paul ons. Witteman bijvoorbeeld? Ja. Ja, maar hoe zit dat met die samenwerking met Kreevallen van der Brink en Paul Witteman? Gaat dat goed? Ja, dat is heel goed. Vanavond beginnen we met de eerste uitzending. Van wie? De, uh, van Eén voor de verkiezingen, dat is dus het gezamenlijke <laughs> ja, programma. Ja, het? Uh, deze keer presenteren Andries en Thijs. Ja, wie zijn uh, de gasten? Nou, ze hebben een fantastische gasten. Het, het premiersdebat, uh, Roemer Rutte. Ah, het ja, ja. man. <laughs> <laughs> maar goed, die komen wel vanavond. Die zijn er, en uh, Kustof Bessem is er ook. En, en morgenavond, Paul Witterman. Morgenavond verwacht ik Bos en Bolkestein. Dat lijkt me heel erg leuk ook. Terugkijkend uh, uh, op het Karee-debat. We gaan natuurlijk uh, luisteren naar Radio 1, want er de is best. het uh, debat uh, tussen... Uh, Ongeveer alle lijsttrekkers vanmiddag op de radio... vanaf half vier tot half zes. Lijkt mij buitengewoon spannend om ook dat weer te volgen... want je moet alles volgen, want kan ik niet met de heren praten. We zijn er morgen weer. Peter Kee van Pauw Witteman... internetjournalist uh, en uh, bovendien ook nog een keer de baas van Joop.nl. Uh, meneer Esayas, hij was ooit bij de PvdA, is nog wel lid... Uh, en uh, meent zich te moeten bemoeien met allerlei raadgevingen voor de politiek. En hetzelfde geldt voor Charles Bormans. Hij is reclameman en denkt dat het deskundig is. Zometeen <lacht> lunch! <lacht> uh, uh, surf naar de Even Met den de Berg. Veel plezier. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Toen ik het hoorde, dacht ik... Volgens mij komen de verkiezingen aan. Morgenochtend van half negen tot negen, SGP-voorman Kees van der Staaij. Wij horen absoluut bij de partijen die bereid zijn om over de schaduwen heen te springen zoals dat is gaan hier. Ook een vraag voor Van der Staaij? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Ook op de SGP kan je rekenen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Ik denk dat Jan mensen afperst. Hoezo? Jan? Nou, hij gaat sinds kort naar de sportschool. Dat deed hij eerst nooit. Hij is inderdaad behoorlijk opgepompt. Ja, dat is waar. Maar wat ik vooral verdacht vind is dat hij sinds kort in een Volkswagen Passat variant rondrijdt. En dan gelijk de dikste uitvoering met alles erop en eraan. DSG-automaat, akoestische vooruit. Ja, en maar roepen dat hij de stilste in zijn klas is. Ja, dat zou me inderdaad niks verbazen als hij mensen onder druk zet.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 Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond. En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl De Slag om Nederland is weer terug. Dus pennelikkers en loesje-projectontwikkelaars zoek dekking. Vanavond de woningbouwcorporaties en de verloren miljoenen. Hebben de gevallen directeuren spijt? De Slag om Nederland. Vanavond vijf half negen bij de VPRO op Nederland 2. Geen megastallen, maar mededogen. Kiespartij voor de dieren. Professionele Beamers. Presentation Partner 0800-400-4000. Is Alfabet een logische naam voor een leadsmaatschappij? Absoluut. Om de simpele reden dat alles helder is bij Alfabet. Van A tot Z om precies te zijn. Dit was de A uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1.